Wat een flauwe kul. Oefening, man. Oefening? Waarvoor? Om te oefenen, man. Ah. Jij een checkie? Kan niet. Kan niet. Kan niet en mag niet. Mag niet, ah. Iedereen ligt te pitten, jongen. Nou, geef er. Zie je dat? Ja? Langzamer. Een vrachtauto laden om vier uur s morgens. Dat is verdacht, hè? Langzamer rijden. Moet je kijken. Ze gaan gaan rennen. Ze hebben ons gezien. Van die motor was gebruikt. Zit je dood? Ik schiet. Neem jij contact op met het bureau? Oké. Okay. Motorpolitie Landsburgendijk. Vuurgevecht. Vraag assistentie met spoed. Over. Ja. Onmiddellijke assistentie. Over. Ja. Er zijn drieën. En alle drie gewapend. Pas op. Hoofd op de grond. Heb je nog patronen? Ja, genoeg. Wilke, daar loopt hij. Praa! Is het goed, mooi zo? Arresteer maar brigadier. Ga terug naar je auto en bel de ambulance en daarmee. Hebben met zo. Stel! Zeker wat je dat? Aha, aha. Kijk eens eventjes. kijk eens even wat er op de television. Hm? Nou, nou. Nou, nou, het lijkt wel heel rustig. Een huis vol kleuren tv's. Hm? Vijf mannen die echt schieten. Drie gewonden toen maar. Zeg, uh, waar was het ja, eigenlijk? Nog maar even. Lansburgerdijk. Lansburgerdijk. Dijk? Alle donders. De kat, snel! Rustig, de gier. En niet in mijn overbrullen. Het is de kat, die mooie de kat doet een ongeregeld. Ik bedoel in ongeregeld. onroerend. On Precies, kleuren-tv's. We moeten er onmiddellijk naartoe. De kat, die woont daar. Uh, denk je dat de kat is heeft? Weet ik veel, kan me niet schelen ook. Heel die dijk is niet te vertrouwen. Niks. Nou, dan doe de tuin. Daar gaat hij! Daar gaat hij! Halt! Politie! Maar, ik sta toch stil? Ja, en dat is je geraaien ook. Zo. Nee. Zeg, Kat, waar is de helft van je snor? Uh, oh ja, ik hou niet meer van snorren. Hey, jij hebt er een. En die dikke collega van je heeft er een. Iedereen draagt maar een snor. Uh, dus, dan moeten mijnen eraf. En die dikke, die heeft mijn hek vernield. Ik heet Grijpstra, en niet die dikke. Oh, neem me niet kwalijk. Maar u heeft wel mijn hek vernield. Zeg, doe jij hem de handboeien even aan, dikke. Oh, oh. hoe doet het nou? Ik doe toch niks? Waarom liep jij zo hard weg naar de waterkant? Hm? Omdat ik jullie voor de deur zag staan met pistolen. En ik hou er niet van om bedreigd te worden. En waarom arresteren jullie hem eigenlijk? We denken jou van heling. en misschien van nog een paar dingen die uh, van de wet niet mogen, meneer de kat, precies. Maar voor mij heb je heel veel te verbergen. En dan mag jij ons vertellen waar dat allemaal is, hè? Uh, ik wil eerst naar binnen, hem afscheren. Zo loop ik toch voor ja, gek. Maar we dan naar binnen gaan. Dan kun je je Sinterklaaspak aan trekken. Nou, dat is dus Kom hm. maar. Ik wil eerst koffie. Eerst wil ik koffie. Ursula. Ik wil koffie. Ursula! Hallo? Nou nou. Ja, mooi. Doe nou die ritsluiting dicht. Ja, maar je wilt toch koffie, mijn liever? Ben je nou gearresteerd of niet? Jawel, mevrouw. En wie bent u? Dit is onze uh, adjudant Grijpstra. Aha. Meneer Grijpstra, ik heb vele voor u gehoord. U speelt op een droomstijl. Jawel, mevrouw, ja. en in mijn vrije tijd ben ik bij de politie. <laughs> u maakt ook al grapjes, net als uw collega. Meneer de kat, gaat u zich nou verdomd vlug aankleden, anders word ik nog grappiger, hoor. Ach, wist u toch een beetje aardiger voor mijn lieve kat. Hij zegt een zacht, lieve man, doet geen vlieg kwaad. Waarom moet hij mee, mijn kat? Omdat ik niet zo denk als zij. Daar kunnen ze niet tegen. Nou. Waar was u vanochtend, meneer de kat? Waar ja, was, nee. ik <hij> Rusla, nee. was ik vanochtend? Ursula, hoor je dat? Waar was ik vanochtend? Maar meneer, gij was in bed. Naast nee. mij. U hebt niets gehoord. Uh, u bedoelt? Onder uw slaapkamer was het een hele veldslag. Was er aan de gang. En jij vraagt wat we bedoelen? Oh, dat. Ja, dat! Wat? Nou, daar heb ik niks mee te maken. Dat is dan jammer voor u, want wij hebben er alles mee te maken. Een paar zwaar gewonden en overal uh, staan dozen met gestolen tv's en wasmachines. Weet je, meneer de kat, voordat we vertrekken wil ik ook even in uw woning kijken. Ja, dat gaat zomaar niet. Nee, daar is je rang te lang. Oh, ja, zin. Laat ze maar rustig zoeken. Wij hebben geen gestolen tv's in huis. Wij hebben helemaal geen tv's. Nee. Hm. Nou, als ik het niet dacht. Het is net als in die vervloekte Franse tijd. Ja, dat zei ik u gisteren toch ook al toen de opsporingsambtenaren blanco-arrestatie bij zich... die ze zelf konden invullen. Hier in huis is niks. Echt niks, meneer. Dan bekijken we even oh. dat beroemde pakhuis van je, meneer de Kat. Uh, nou. Mag ik de sleutels? En daar vindt u ook niks. Trouwens, u kunt het niet eens vinden. Oh nee, maar ik wel. Die handelsmaatschappij van staat je er in de servetsteeg? Ja. Nou, kunnen we nog gaan? De koffie op het hoofdbureau is ook lekker. Precies. Aankleen je kat? Nou. Of zou ik je even helpen? Dat kan toch niet? Met die handboeien? kan niet met die handboeien. Kom dan maar mee. Ah. Wel, de Gier. Zullen we maar alvast... Uh, ja, meneer. Ik uh, heb nu koffie met gebak. Andere keer graag, mevrouw. Nou, kom op, de Gier. Rinus. Ursula. Rines, <coughs> Wees een beetje aardig. Maar ik ben aardig. Nee. Ik bedoel, voor de kat. Beloof me. Uh, uh, uh, Natuurlijk. ja. Beloof me, Rines. Hm. Oh. lieve Rines. Oh. Nou, vooruit, Sinterklaas. Ursula, wil je nou toch eens ophouden met het geflikt die medisch? Kijk <kwijntie> aan, schaam je niet. Vooruit, Rines, jongen, aan het werk. Kom mee. Hallo. Uh, ik kom, adjudant. Rines. Uh, maak jij je nou niet ongerust? Alles ja, komt in orde. Mm. Uh. En als ik wat weet, bel ik je meteen. Ja, ja mijn lieve Rines. Eh, uh, nou, dag, ja. mijn lieve kat. Rienes, jij belt mij, hè? Jij belt mij. Tot gauw. Rienes. Dag kom kom ja, ja. Commissaris. Ja. Commissaris, eens een kopje koffie. Ja. Commissaris, koffie. Zeg, wat moet dat mens? Koffie, koffie. koffie. koffie. koffie. Ja. Commissaris, kom nou even man. Ik heb u wat te vertellen. Nou, eh, jongens, eh, brengen jullie de katman naar het bureau. Check hem maar in. Ik kom zo wel met de volkswagen. Goed, eh, goed Kom maar verder, commissaris. Ja. commissaris. Kijk maar niet naar de rotzooi, we hebben gisteren een feestje gehad. Ja, dat moet ook gebeuren. Zo is dat, zo is dat. Maar ja, ik blijf zitten met een rotzooi. Ja, dat is zo opgeruimd. Zegt Muis ook altijd vanuit zijn nest. Vrouw is zo opgeruimd. En draait hij zich nog lekker een keertje om. Mannen. Mannen. Wat ik u vragen wilde. Ja. Gaat u heel de dijk weghalen? Ik bedoel? Nou, eerst Marie... Nou, de kat. Tom is dood nog even. Er blijft niemand meer over. U nemen we niet mee, huis. Maar als je nou eerst maar een kopje koffie hebben. He? Stom van me. Natuurlijk, koffie. He, met het geschiet op je kop raak je helemaal in de war. Dat kan ik me voorstellen. Ach, is toch niet normaal. Nou. Koffie. Dank u. Drink nou eerst maar eens even lekker op. Zo. Nou, dat kan een mens best gebruiken. Maar uh, u zou me ook iets vertellen. Ja, ziet u. Ja? Ik durf niet meer. Hm? Eerst dacht ik, ik kan bij dat schelen. mijn nou... Goh, ja, ik eet u niet op. En, uh, ik kan zwijgen als het graf. Nou, u wilde me wat vertellen. Kom op. Nou, u kent mijn man? Uh, ken ik uw man? Ja, muis, zal ik maar zeggen. Oh, ja, ja, ja. Ik ken muis. Waar is hij eigenlijk? Muis is weg. Waar naartoe? Weet ik niet. Zegt hij nooit. Even een rolletje drop kopen, zegt hij altijd. En dan weet ik altijd hoe laat het is. Dan is hij in vier dagen van de aardbodem verdwenen. Ja, ja. Nou, Muis weet meer. Waarvan? Waarover? Over Tom Marie en die kat. hij hm. wil u spreken. Nou, dat kan. hij is bang. Wel, huh? dat hoeft toch niet? Hij heeft me al een paar keer geholpen. Ja, dat is het hem juist. Hij wil van dat klikken af. Maar niemand weet toch dat hij tegen mij klikt? Ja, iedereen weet het. En vandaar is hij bang? Ja. Nou, waar kan ik hem vinden? Bekende adres. Bekende adres. Dan zou u het wel weten. Oh, uh, Bikkerzeiland. Ja. Uh, ja, ja. Maar... Uh, hij vroeg me of u die bloedzuiger niet mee wil nemen. Huh? Die bloedzuiger niet meenemen? Die Fries. Die Fries? Oh, oh die bestvergrijpstra. <laughs> en uh, huh. nog wat. Ja. Wanneer komt die arme Marie vrij? Over een half uurtje. Ik, uh, ik zal haar persoonlijk vrij laten. Oh, u huh? komt in de hemel, commissaris. <laughs> Dank u. U hebt geluisterd naar het zesde deel van de Gelaars Kater... ...naar de gelijknamige roman van Jan-Willem van der Wetering... ...in de bewerking van Anne Bosman. Rolverdeling... ...de gier, Jules Royaerts... ...grijpstra, Jan Borkes... ...commissaris, Sacco van der Maden... ...de kat, Jan Wechter... ...Ursula, Corrie van der Linden... ...mevrouw Muis, Truus Dekker... ...agent A, Luc van der Lagemaat... ...agent B, Frans Koksvoeren... ...agent C, Kees van Ooyen. Technische realisatie, Teun Lammers en Bram Hengeveld, regie, Bert Dijkstra.